Dit is Radio Hadsenflats, een programma van de lokale omroep voor. Is het of ik nooit ben weg geweest? Vertrouwt een warm gevoel, een tweede thuis Kijk je het rond, ja we hebben hier wat afgefeest En gingen in de morgen pas naar huis Het weekend voor de boeg, maar dat duurt veel te kort Je gaat beleven hoe gezellig het hier wordt Hey Kijk, de lichtjes zijn weer aan, de deuren die staan open, kom pak je jas te gaan. Een lekker biertje kopen in ons eigen stamcafé, toen draai er een van hazes, ik zing wel mee. De donkere dagen zijn voorbij, wat is er toch genieten van mensen namens zij. Hier vergeet je al je narigheid en raak je met gemat je zorgen kwijt. Ik bel mijn vrienden op en we spreken af in die ene tent. Mijn haartje glad, mijn beste baatje aan. Ben weer de eerste, omdat ik ongeduldig ben. Hé hey, kijk, daar komt de rest van het zootje aan. We nemen ons dan voor om straks verder te gaan Maar blijven hangen tot het kraaien van de haan Hey, kijk, de lichtjes zijn weer aan De deuren die staan open, kom pak je jas we gaan een Lekker biertje kopen in ons eigen stamcafé Hoe draai er een van Hazes ik zing wel mee de contre dagen zijn voorbij. Wat is er toch genieten van mensen namen zij. Hier vergeet je al je narigheid En raak je met gemak je zorgen kwijt. Nog een laatste rondje voordat ik sluit. roept de paarman, Helaas het is weer voorbij. Wat voelt het toch goed. Er even tussenuit Maar volgende week vriend Zijn we de dus zeker erbij Hoe denk jij ja dan? Ha -ha! Voorbij. Wat is het toch genieten van mensen namens zij? Hier vergeet je al je nodigheid En raak je met gemak je zorgen kwijt En raak je met gemak je zorgen kwijt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 De show. nooit meer dat gesleur Hij staat weer Voor de deur Wie is daar? Dat is de P Dat voilà, blijft maar open om en vrij te kunnen kopen Wil zijn veel geld Daarom blijft zij maar dansen Hoe meer geld, hoe beter dansen En dat is alleen wat geld Esmeralda, señorita Kind van het ruwe Mexico Ze dansen in groeten voor het geld Dat nodig is voor haar Antonio Geen zo so put, man het is natuurlijk voor hem opgericht Als zij niet slaapt Moet Antonio hangen Zij blijft maar dansen En de waho van haar gezicht Het moest geld is of misschien morgenvroeg Heeft zij wel genoeg Esmeralda, signori Ja, het blijft een stuk verboren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico, Mexico. verhaaltje zonder schandaaltje en ik deel het graag met jou. Voor mij geen toch zo als een Berto. Ik praat met jou, ja met jou, Bella Ciao, Ciao, Ciao, Niet op een eiland met Martin, mijn land, maar wel met jou, mijn Bella Ciao. En ook geen boer. Met Gerard Jodin. maar wel met jou, ja met jou. Bella, ciao, ciao, ciao. Het is om te haten, zo'n wel met gaten, maar ik doe het wel met jou. Ik hou wel van zingen, we gaan beginnen. Ik zing met jou, zing met jou, Bella. Tjau, tjau, tjau, een tontje hoger, dan de heeft vroeger. Het hele klein zingt wel jou. Die oude hazes, de vaste de Hij zond voor mij en voor jou over elk. De vrouwen zongt volare, en kom echt prima Had nooit gehoord van Bella Ciao Dit melodietje, dat werd ons liedje Ons dus Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, Ciao. Dus wat je horen, nog geen keer horen We zingen samen Bella Ciao Dus laat je horen Finaal ondersteboven, boven, Anela door je lieve lach Zo mooi en zo bijzonder, je bent voor mij een wonder Nee, dit had ik nooit verwacht Mijn hele leven lang wil ik toch bij je zijn Elke dag en elke nacht Mag ik vanavond bij je slaan Uren. Dit mag niet langer duren, ik krijg het niet meer uit mijn hoofd. Voor jou mijn hele leven, al me liefde geven, echt, daar kan je van op aan. Laat me nou niet langer in onzekerheid, je bent de zin van mijn bestaan. Mag ik vanavond bij je slapen, onder de sterren met z'n tweeën Dit jaar is dat al uit. Als ze weer voorbij komt, schuunt Ik kom weer de rij. De ring van het land. September, oktober, november, december. Ja, allo, die het dood. De ring komt er aan en weer valt ons de boot. Ja, mooi, mooi, ik hoor die Ja, wo die voor het de ja, moet binnenste gloeien, ja, de alles gloeien, ja, was nooit oké. Astoot nachtlim vast, bispen mannen in ja, Big kick, take a bath And I'll sit in a bin. And I'll sit in a bin. And sing I been, well I've been dancing I've been Blue, blue, blue Boy, boy, I've got green cake I've seen green cake for the beat's rules Boy, boy, take a bath with green Well I been, well I've been Dancing I've the beat. Boy, the dancing <laughs> Ik zeg het je niet zomaar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 je laatste dag is geleden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 Sexy als ik dans, zo steek ik mijn hand om, op, ga mijn voeten zo maar Ik voel me sexy als ik dans. Gooi jij je haar door, swingen je heupen, zo lekker dat ik te gaan. Als ik dans, steek ik mijn hand om, op, ga mijn voeten zo maar Ik voel me sexy als ik dans. Gooi jij je haar door, swingen je heupen, zo lekker dat ik te gaan. Je blijft. we denken alle zorgen weg, wanneer we samen zijn How do you do, oh zie we gaan de name na, ik voel me goed Als jij er bent met name na, naar, naar. let's see, let's move Ik denk aan jou met name na, zie wat je doet, we zweven bij Radio Hadseflats, één programma van de lokale omroep gehoor. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht, een dromendans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland. Vergeet de wereld als je danst met mij.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 Stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel Al komt de zon niet op, al valt de regen, kan mij niet schelen Ja, natuurlijk. Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog. Ik zie daar de wolken en de regenboog. Er komt een vlieger voorbij en zwaai omhoog. Kom zwaai je vleugels maar uit, dan vliegen wij om. En ik vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg Als een vlieger vol een sterk, sterk, sterk, sterk ster, ster. Als een tijger ben zo groot, groot, groot, groot Als een giraffen zo hoog, oh. Ho -ho -ho. En ik spring, spring, spring, spring Als een kangeroe hoe een zwem, zwem, zwem, zwem, zwem Ik kom naar je toe en neem, neem, neem Neem je bij de hand als ik mag En ik lach het is weer een mooie dag, ja la la la la. Het is weer een mooie dag, ja la la la la. Het is weer een mooie dag, ja la la la la. Het is weer een mooie dag, ja la, la, la, la. En ik vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger voel me sterk, sterk, sterk, sterk, sterk. Als een tijger ben zo groot, zo groot, zo groot, groot, groot als een giraffe zo hoog, Oh hoog. Oh, oh. En ik spring.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 Zwem, zwem, zwem, zwem. Ik kom naar je toe en neem, neem, neem. Neem bij de hand al de mag. En ik lach, het is weer een mooie dag. Ja, la, la, het is weer een mooie dag. Ja, la, la, het is weer een mooie dag. Ja, la, la, la, het is weer een mooie dag. Ja, la, la, la, het is weer een mooie dag.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 Daar wordt nog licht En dan denk ik aan Bra